met z'n allen, luisteraars van Terneuzen FM. En zoals u van ons gewend bent, luiden wij het nieuwe jaar in... met een gesprek met onze burgemeester. Hartelijk welkom, meneer Lonink. En de allerbeste wensen voor het jaar 2011... namens alle medewerkers van TFM, oftewel Terneuzen FM. En wij hopen dat het voor de gemeente Terneuzen toch een goed jaar mag worden, want het ziet er toch een beetje dubieus uit allemaal met de nieuwe regering, maar wij hopen dat het toch een goed jaar wordt. Uh, dat wensen we u toe en wij gaan even met elkaar het afgelopen jaar doornemen als het mag en ook een blikje op 2011 werpen. Is dat goed? Dat is prima. Ik wens natuurlijk als eerste ook alle mensen, voor zover ze op de nieuwjaarsreceptie komen, um, ook een heel goed jaar, vooral voor hun privé natuurlijk thuis. En dat ze toch ook wat vrolijk in het leven staan. En wat meer naar teneuze FM luisteren. Dat vinden muziek, wij ook. Van de muziek word je meestal vrolijk. Het nieuws ook. Staan optimistisch in het leven. En uh, dat kunnen we wel gebruiken. Het begint altijd bij geloof in jezelf en je, in je omgeving. En, in zuid vlaanderen mag dat wel eens een tikkeltje forser. Goed zo. Nou, daar zijn wij het helemaal mee eens. En daar handelen wij ook naar, eerlijk gezegd. Dus daar zijn we blij mee. Terugblikken, meneer Lonink. Um, wat zijn voor u de belangrijkste punten in het afgelopen jaar? Ja, dan, dan begin ik toch even internationaal. Je ziet, in Nederland was er ook een rumoer rond de verkiezingen. De opkomst van, ik noem het toch maar wat, nationalistische bewegingen. Ja. Maar dat zie je niet alleen in Nederland, dat zie je eigenlijk overal. Vooral in Europa. En, en vooral in Europa. En, uh, en dat heeft toch te maken, denk ik, met veel onzekerheden. De opkomst van de, uh, door de globalisering van de verandering in de wereldeconomie. Sterke opkomst van Azië. De moeilijkheden die Amerika heeft met de grote schulden. Uh, en ook een verschil in ontwikkeling binnen Europa, tussen het noorden en het zuiden. En uh, nou, dat geheel, als je dan op nadenkt dat in Spanje bijna 40% van de jongeren geen baan kan krijgen, ja, dan zie je bijna een soort beweging in Europa die sterk doen denken aan de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. Eh, toen het ook zo nationalistisch werd en ook economisch slecht en... Het is heel belangrijk 2011 hoe we daar uitkomen met z'n allen. U bent, als ik dat zo beluister, bent u bang voor een kracht zoals we die in de 30e jaren gehad hebben in Europa? Nou, ik ben eh, voor bang dat men weer gaat navelstaren in zijn eigen land. Ja. Eh, dat daar zo nationale en regionale bewegingen, wat je hier ook wel ziet, zelfs ja. bij waterschapsverkiezingen, bij ja. andere verkiezingen. Uh, terugvallen op je eigen omgeving en identiteit. En dat is ook een kracht. Maar daar kan ook soms gevaar van uitgaan. Dat hebben we wel eens gezien. Dat dat, uh, want alleen red je het niet meer in deze nee. wereld. Te ontkennen wat er gebeurt in je omgeving dat, dat is niet voldoende. Nou En daar moeten we in dit gebied ook wel aan meedenken. Wij zitten middenin met onze haven in die internationale uh, wereldorde. Uh, en wij moeten het juist hebben van, uh, van de wereldeconomie. En met schepen die ja. hier aankomen, schepen die hier vertrekken. En grote bedrijven als Kagel, Yara, Dou in onze gemeente. Want uh, daar zijn we zeer afhankelijk van. Nou, en dat, uh, dat besef van dat je het in je eentje niet redt. Maar dat je moet, goed moet kijken wat gebeurt er overal gebeurt. Ja. Dat is wel heel belangrijk ook voor de ontwikkeling in Nederland. Nou moet ik zeggen dat ik vind dat de gemeente Terneuzen dat ook heel goed... Uh, ...in de gaten houdt. En als ik ook naar de raad luister en kijk, dat die dat ook willen. Nou bent u zelf het afgelopen jaar naar China geweest. En de Chinezen zijn ook hier geweest. Uh, de Chinezen hebben in Vlissingen het een en ander al gedaan. Uh, is de kans dat ze terneuzen uh, ook doen, is die er nu eindelijk... Ja, nou dat is heel spannend. In 2010 overigens moet ik zeggen dat ons ziekenhuis en het ROC in China eh, ja. een onderscheiding heeft gehad voor de samenwerking op het gebied van gezondheidszorg. Het opzetten van eerste lijns verpleging in Shanghai. Door de opgeleide Chinezen hier. Eh, maar ik merk aan de andere kant ook dat werknemers van bedrijven, ik sprak pas iemand bij Kagel. Ja, ja, maar wat gebeurt er toch allemaal in de wereld? Uh, die Chinezen gaan ons over en komt het over. Ja. Ja. Ze komen nu naar Amerika, naar Europa en ze kopen heel veel op. Moeten wij straks niet weer terug naar vroeger dat we 50, 60 uur moeten werken tegen veel lagere lonen? Dat vinden mensen bedreigend. Uh, en dat snappen we ook. Tegelijkertijd zie je de opkomst van China. ja. Uh, en van uh, India uh, en dergelijke. Tot nu toe was het, waren het alleen nog landen... waar goedkope producten werden mm -hmm. gemaakt. Die je dan bij de Aldi, de Lidl, mm -hmm. uh, Action... maar ook gewoon overal kon kopen tegen weinig geld. Maar in de toekomst gaan ze ook zelf investeren. En dan hebben we echt gezegd... je ziet het gebeuren... Uh, dan kun je er maar beter bij zijn, hebben we gezegd. Zorgen dat je een tuurlijk. deel van die koek meekrijgt. Mee en dat ze... Ook bij ons gaan investeren. Niet om ons op te over te nemen en ons te vertellen hoe het moet. Dan moet je echt geloven in eigen kracht hebben. Nederland is altijd internationaal sterk geweest. Vier eeuwen lang. En Europa ook. Die kracht hebben we wel. Maar er is wel een andere wereldorde aan het groeien. Ja. Uh, en daarin moet je je rol zoeken. En de samenwerking zoeken. Maar het wordt wel tijd dat het ook wat oplevert. Ja. Uh, en dat ze niet alleen maar een reisje aan vastzit, wat helemaal allemaal niet zo duur is. Iedereen gaat wel eens op vakantie en zo. En dan kunnen we ook zelfs nog privé betalen. Da daar ligt het niet aan. Maar het gaat er wel om dat we ook zien dat zij weten... Hey, dit is een gebied waar wij kunnen investeren. En is dat nu is dat gebleken? Of moet dat nog komen? Want in Vlissingen hebben ze dus al wat gekocht. Ja. Neem ik aan. Ja. Tenminste wat ik begrepen heb. Ze hebben ook een grote... Uh, Cosmo, Cos, ja, Cosmo of zo. Ja. Dat is ook Chinees. Ja. Ja, dus die container... Grote nou, je container ziet ze vervoeren. langs varen. Ja, dus... Als je op de scheldekade staat... Op de Schelde kade, kade, ja, dan... dan zie je China Shipping Company. Je Onder ziet andere... alles. Maar dat gaat vaak naar Antwerpen... met containers, ja. met goederen. Maar wat je ook ziet... Uh, uh, ik noem maar Unitron. Een bedrijf uit IJsendijken. Dat ja. maakt het, uh, de techniek voor in windmolens. Die werken nu voor China, China. met hun techniek. Uh, verbruggen Terminals, is uh, grote windmolens. Die worden aangevoerd op hun terreinen in Vlissingen. En er ja. wordt heel veel werk aan verricht ja. om ze uiteindelijk in Europa af te kunnen zetten. Dus we hebben er ook veel werk aan. Uh, aan nu al. Ja. En waar we mee bezig zijn is een uh, concern. Dat windmolens wil bouwen die je op zee kunt gebruiken. Ja. Dus niet op het land, op zee. En uh, daar is Unitron uit IJsend ook bij betrokken. Uh, nou, dat, hang, dat wordt heel spannend. Uh, ze hadden tien plekken in Europa. En ze zijn nu nog met een paar plekken bezig om te kijken. Waaronder Oostende en Terneuzen. Uh, okay. Op de Axelse vlakte. En dat zou een belangrijke aanwind zijn. Die aan 250 mensen werkgelegenheid zou bieden op een vrij korte van, termijn. Ja, korte termijn. Die ja. beslissing valt op korte termijn. Ja, die beslissing valt op zeer korte termijn. Dus daar gloort hoop voor. Te ja, de, de, het belangrijkste ja. in het leven is hoop. Ja. Uh, maar hoop kan ook betekenen dat het soms niet doorgaat. Uh, uh, daar hebben we er genoeg van, meneer woning. We... <laughs> daar hebben we er genoeg ja, ja. van. Um, u heeft, wij, hebben, wij hebben u gevraagd om uh, uw eigen muziek mee te nemen. En dat heeft u gedaan. En we gaan nu iets draaien. En dat is van Snow Patrol, Shut Your Eyes. Uh, waarom dat nummer? Het, is, uh, het was in, 19, of, uh, in, in 2010 een, echt een groep die geweldig uh, veel scoorde. Uh, een jonge groep, Snow ja. Patrol. En het is een prettig in het oor klinkend muziekje, moet ik eerlijk zeggen. En shut your eyes. Uh, ik zou ook zoiets zeggen. Open your eyes. Yeah, open your <laughs> eyes. Soms is het wel eens goed. En dat doe, je, dat doe ik wel eens met Kerstmis, maar anderen ook. Dat je eigenlijk een half uur per dag gewoon je ogen dicht doet. Hmm. En eens nadenkt van waar ben ik mee bezig? Of waar zijn we mee bezig? Om soms even te bezinnen en gewoon aan de toekomst denken. Het zit niet in dat liedje. Uh, maar, het maar het is diepje. gewoon een leuke melodie. Het is uw keuze, we gaan er naar luisteren. Just We zijn nog steeds in gesprek met meneer Lonink burgemeester van Terneuzen. En ik kan me voorstellen, meneer Lonink dat u de afgelopen week... nou min of meer uit uw vel gebarsten bent van boosheid... vanwege de invoering van het Wietpas. Waarom u dus uh, maanden, zeker misschien een jaar geleden, meen ik... Lange, al, of drie nog langer, hè? Ja, gevraagd had, wat iedere keer weggehoond is, ook in de Tweede Kamer... En waar nu eigenlijk binnen de kortste keren uh, via het Europese Hof toestemming voor gegeven is. Nou dat, het is uh, heel teleurstellend uh, om te merken dat je, we hebben drie, vier jaar of misschien wel langer geworsteld met geweldige overlastproblemen ja. van Fransen en Belgen. En we hebben de minister iedere keer gevraagd van geef ons wat middelen in de handen om in ieder geval de Fransen en de Belgen te weren. Terwijl we wel de coffeeshops houden voor de volksgezondheidsoverweging. Dat men niet illegaal hoeft te kopen ja. op straat. Uh, en nu is er een nieuw kabinet en die roepen ineens, ja, dat willen we ook. Uh, en dat, die kordaardheid staat ons wel aan. En dat kan ook nog ineens van het Europees Hof. Dus, uh, maar het blijft... Eigenlijk hebben we nu niet meer nodig, zou ik zeggen. Nee. Want de problematiek in teneuze vind ik, is, naar, is behoorlijk opgelost. Natuurlijk zitten her en der overlast en als u dit hoorde en u heeft in uw buurt wat handel, ja, dan zult ja. u zeggen, ja, het is niet opgelost. Maar dat zal van is door de eeuwen heen. Ik zeg wat drugs, seks en rock and roll. Ja, blijft. Dat, dat blijft. Dat ja. blijft. Uh, of het nu via coffeeshops gaat of dat we alles verbieden, die handel zal blijven. Ja. Maar we hebben het nu wel onder controle. De, ver, de verkeerssituaties uh, zijn netjes. Parkeren is uh, overlast. En de, de grote groepen Fransen zijn weg absoluut. En daar zijn we ook blij mee. Maar ik kan me voorstellen dat u daar... Want wat ik begrepen heb is dat het Europese hoofd nu gezegd heeft het mag. Maar dat het juridisch inderdaad nog steeds niet dicht zit. Hè? Nee, dat daar is lastig. Daar kunnen juridisch nog steeds de wet op discriminatie en dat soort zaken. Ja, en blijkbaar zijn er eerst een paar aanslagen nodig. Onder andere op de burgemeester ja. van Helmond. Die gedoken ja. moest worden in Weert. is toch geschoten op wethouders en op burgemeesters. Um, ja, nou juridisch, dat is ook de minister en de Tweede Kamer. Die kunnen de wet maken. Ja. Dus eh, doen men niet. doet alsof het van boven moet komen, nee. de wet. Nee, dat kun je zelf met elkaar bepalen. Ja. Nou, en dan, dan, dan kun je toch wel, denk ik, met elkaar regelen... dat er een soort uh, vergunningensysteem komt. Wat zeggen nou mensen die lid zijn van die club... Die, mogen. die zich goed gedragen, ja. die mogen kopen. En uh, ja, zeggen ze dan privacy, maar elektronisch patiëntendossier. De mensen staan dus ook via de bonuskaart ja. bij de Albert Heijn genoteerd. Dat is allemaal onzin uh, Eigenlijk, bedoel, Big Brother is overal watching. watching. Ja. Ja. ja. dus dat wietstam, meneer Loning, dat, wie... dat uh, checkpoint... En Miami daar eigenlijk al aan werkten en dat ze al pasjes uitgegeven ja. hadden. Nou, dat was ja. de bedoeling dat ze daaraan zouden werken. Het enige waar ze een probleem mee hadden, is om met elkaar hun systemen in verbinding te brengen. Oh, op die maar dat goed. als je eenmaal ergens had gekocht... Ja, niet meer bij die tweede mocht kopen. Ja, want okay. dat wilden ze liever niet met elkaar. En dat is eigenlijk het systeem, dan werkt het alleen maar goed. Ja, eh, het checkpoint is dicht. Ja. Dus en met één alleen... shop is het makkelijker. En dat ja. kan nu ook via de vingerafdruk. Ze kunnen vanaf 16 december, de jongsleden, konden ze alleen nog maar 2 gram kopen. Ja. Nou, dat is ook gewoon ongeveer wat Nederlanders gemiddeld kopen. Die kopen iets minder. En, nou, en dat is, dan kun je de lokale markt goed bedienen. bedienen. Ja. En dat doet Miami nu? Ja. En dat houden we ook zo? Dat houden we zo. We houden ze gewoon... Uh, klein, wou ik zeggen. Ja. Maar in ieder geval dat we geen overlast, overlast hebben. hebben. Nou, dat is toch uh, prima. Uh, we gaan nog even naar een stukje muziek van u luisteren. Want dan gaan we naar het volgende onderwerp. Enthousiast. Boeiend. Herkenbaar. Terneuzen FM. How many roads must a man walk down before you call him a man?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 is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind Met burgemeester Loning van Terneuzen wil ik het gaan hebben over de samenwerking in zelfs vlaanderen want zelfs Vlaanderen, ja, dat zeggen we dan wel eens... is een landje apart, maar dat is het ook. Want als je geografisch gaat kijken... hoort het niet bij België, hoort het niet bij Nederland... of het hoort eerder bij België dan bij Nederland. Het is Nederlands. Uh, zelfs Vlaanderen is ja, lang gerekt. We hebben het zelf verdeeld in drie stukken. West, midden en oost. En als ik heel eerlijk ben, die drie gemeentes... die het uiteindelijk geworden zijn... ...die uh, hebben ook eigenlijk een beetje hun eigen manier van werken. En nou proberen jullie toch wel met z'n drietjes... ...dus uh, Jaap Sala en Jan Frans Mulder en Jan Loning, de drie burgemeesters... ...om samen te werken. Hoe lukt dat? Nou, we hebben in december afspraken met elkaar gemaakt... ...dat we een nieuwe poging doen om op, op allerlei terreinen... ...de bedrijfsvoering van de gemeente, waar u niks van merkt... Ik zeg maar de achterkamer. Ja. Als u een aanvraag indient voor een paspoort. Dan maakt u niet uit waar dat wordt gemaakt. Als nee. u het maar snel krijgt. Uh, aanvraag voor een sociale uitkering. Voor, nou, voor al, al wat soort dingen. Producten en diensten die een gemeente verricht. Uh, en uh, daar gaan we op, uh, op, uh, op 17 januari. Met de drie gemeenteraden weer eens actief over kijken. We, we gaan praten over. Hoe zit het nu met wonen in het gebied? Hoe zit het met de voorzieningen? We kampen allemaal met dezelfde soort problemen. Ja, uh, krimp. Uh, ja, ook krimp, leefbaarheid, kwaliteit. Uh, hoe hou je de waarde van de woningen ook overeind? Want ja. mensen maken zich zorgen, kan ik wel een woning kopen? Wat, wat is die dan over vijf jaar waard of tien? Nou, daar moet je met elkaar over nadenken. En bovendien moet je ook nog gezamenlijk buiten uh, het gebied presenteren. Nou, dat hebben we uh, via uw nieuwe toekomst, is daar samen met het bedrijfsleven... Daar willen we een nieuwe impuls aan geven. Uh, en dat is hard nodig. Ook hoe krijgen we voldoende arbeidskrachten. Want uh, het is nu zo al dat Dow en ook andere bedrijven... al moeite hebben om hun plekken opgevuld te krijgen. Ja. Omdat de bevolking aan het vergrijzen is. Ja. Nou, er gaat straks nog een hele golf van die na de oorlog is geboren uh, met pensioen. Ja. Nou, daar komt de slag om jonge mensen... Uh, dan moet je je goed presenteren als gebied. En dan moet je goed laten zien dat het kwalitatief goed wonen is... dat de voorzieningen op niveau zijn en dat er werk is. Nou, daar, uh, daar, daar helpt het meer als je de handen in elkaar slaat... En dan als je elkaar concurrenten bent. U weet ik ook wel, dat zit gewoon in het gebied. U zijn het drie, maar toen ik ooit in de Filipine kwam wonen, ja. als u... toen. Uh, u zei ze, ja, dat is van vroeger Oost-Zeeuw-Slaander. Ik zei, het Oost, dat het ligt toch het westen van het kanaal. Ja, ja. Nee, maar de Braakman, dat scheide het gebied tussen Oosten en het Westen. En die mensen zijn zo verschillend, werd gezegd in Huls en in Sluis. Ja, het gaat nooit samen. Maar als je samen met elkaar de in, in Den Haag bent, dan zingen we wel samen het zeeuw vlaams volkslied. Dus ja, om daar moet iets samen zijn te ontwikkelen, ondanks de grote verschillen, de eigen identiteiten van de kernen. En uh, zonder samenwerking kun je dat niet bereiken. Dus we gaan er eens opnieuw voor ook om te denken van... hoe kunnen we dat als gemeente ook onze producten... toch nog iets misschien goedkoper maken... en een betere kwaliteit leveren. Maar is dat niet iets wat in het verleden ook al geprobeerd is... en waar toch dat verschil... Uh, ja, geresulteerd heeft in het feit dat Sluis bijvoorbeeld op bepaalde projecten afhaakte. Ja. Of Huls weer afhaakte. Want het is niet ja. de eerste keer dat jullie het gaan proberen. Nee, nou, het is zelfs nog erger. Voor 1970 hadden we 31 gemeenten. Ja, oké. Okay. Toen, uh, toen zijn we naar 7 gegaan. Eerst naar acht en toen naar zeven, Sluis-Adenburgzaal. Ja. Toen ik in 98 tot 2000 was, is dus nog niet zo lang geleden. Toen kwamen zelfs de kleine gemeenten nog samen... Om, zich, uh, om stappen te ondernemen tegen de groten. groten. Dat vonden ze toen Teneuzen, Oosburg ja. en Hulst. Dat vonden ze toen groot. Nu vinden we die, dat we alle drie missie nog niet eens zo groot zijn. Nee, zijn we ook dus niet. in tien jaar is er heel veel gewonnen. En de gevechten staan niet meer in de krant. Goed, niet zo. onderling. En uh, daar is heel veel nodig. Want we concurreren met sterke gebieden. Ja. En overal, regio's maken de kracht uit. En wij willen dat ook nog samen doen met... Belgische partners. Dus met Gent, met Brugge, ja. met Antwerpen. Celzaten, Maldechem. Ja. Ja. Is alleen maar slim. Toch? Dat hopen we. Ja. Uh, want ook uh, daar kom ik weer terug op de Chinezen. Als je dan over dit gebied vliegt, dan zien zij Amsterdam of Rotterdam liggen en Antwerpen. En dat tussen ons havengebied. Zij snappen niet dat die gebieden nog zo met elkaar concurreren. Je moet met elkaar aan de toekomst werken. Want anders dan, eh, dan... Ga je kapot. Ja, dan ga je kapot en dan gaat men elders eh, ja. naartoe. Lijkt me heel logisch. Goed, dat wat betreft de samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen. Terneuzen FM. De beste muziek en informatie uit de regio. Where well, the river runs deep and the water is cold as ice the river runs deep and the water is cold as ice I go down there every chance I get Swim my baby she met a death bottom of Ik ben nog steeds in gesprek met onze burgemeester, Jan Loning, van de gemeente Terneuzen. En wat belangrijk is in de gemeente Terneuzen, is de kanaalzone. Ik zeg dat zo, als zijnde een onderdeel van Terneuzen, is dat zo. Is die kanaalzone eigenlijk een onderdeel van Terneuzen of van Zeeuws-Vlaanderen? Nee, die, die eigenlijk zelfs van Zeeland of van Nederland, omdat zo. een belangrijk deel van de economische groei... Ja. in de toekomst uh, in de kanaalzone moet komen. Omdat daar nog ruimte is voor bedrijven langs het kanaal. En dat is ook zo gedefinieerd. We zijn nu bezig met uh, de provincie uh, via onze lobbyist. Dat is wel leuk. De Zeeuwse lobbyist heet Henk de Vlaming. Oh, wat leuk. Uh, mooie ja, want naam. eindelijk hebben we een lobbyist. Hè? Ja, en die werkte bij de gemeente Teneuze. Ja. tot voor kort. En daar zetten we in op twee grote dingen voor Zeeland. Dat is het toerisme, wat logisch is. En ja. twee is de ontwikkeling van de kanaalzone. Omdat er nog ruimte is voor bedrijvigheid. Uh, Vlissingen en Oost-Vlissingen, loopt vol. En in vlaanderen is nog ruimte. Vooral voor de grote industrie langs de kanaalzone. Maar dat willen we wel doen op een duurzame manier. Uh, want vroeger kennen we al die industrieën waar je echt overlast van hebt. Met uitstoot. Ja. Uh, nou, ik hoef hier ook maar naar term voor te werken. Maar ja. ook, zoals je ze kent, rond Sars sluiskeel, Gent, ook bij Teneuzen. Uh, dat moet in de toekomst op een milieuvriendelijke manier. Uh, zoals op dit moment, noem maar Yara, zijn CO2-uitstoot, toeleidt en zijn warmte, wat vroeger werd ja. geloost op, de, op, de, op, de, op het kanaal Gent-Teneuzen. Dat wordt nu toegeleid naar de glastuinbouw. Waardoor je zeg maar, op een volkomen duurzame manier... daar ...producten kunt laten groeien... ...met afvalproducten van een ander bedrijf. Ja, maar... En dat heet clustering. Ja, ja. oké. Okay. Maar... ...nou kom ik even met een paar kritische geluiden... ...want de glastuinbouw loopt niet zoals we willen. Nee. De aanmeldingen zijn uh, minimaal... Uh, ...warmco... Dat uh, is ook zeer dubieus. Terwijl die ontzettend gesubsidieerd zijn door de provincie en de gemeente. Uh, Roosendal Energy is gewoon failliet. Min of meer toch. En daar staat daar een, een, een geweldig iets aan. Aan uh, silo's en weet ja. ik het allemaal. En er staat niks te doen. Hoe krijgen we dat weer overeind? Dat zijn twee problemen. Roosendaal Energy, wat ons aan het hart gaat. Uh, ja. want diezelfde bio-energie en biobrandstoffen, zo mag je ze noemen... Ja. dat gaat aan de Belgische kant van de kanaalzone wel goed. En waar heeft dat mee te maken? Met nationaal beleid. Ja, uh, met de regering. De met... regering laat ons in met... de kou staan, ja. letterlijk. Uh, als zij zouden zeggen, u moet 4 of 5 procent bijmengen in de, uh, ja. in de benzine of in de diesel dan zou het ook met Roosendaal Energie, dan zouden ze niet failliet zijn gegaan. En dat geldt voor een heleboel van die initiatieven... die bij ons in de kanaalzone zouden passen. Dus dat is een voor. Juist. En is er een ja. kans dat dat weer... Uh, zeg maar opgewaardeerd wordt. Ja, nou, het leed doen. van de mensen die het oprichten... is natuurlijk niet te overzien als je zo'n nee, bedrijf dat, begint. Dat sowieso. Uh, uh, wat anders is, als je, uh, als je wat anders naar kijkt... iemand, die investering is ooit gedaan... iemand zal dat weer oppakken. En ja? da daar zal dus weer wat komen. Daar, daar heb ik geen enkele twijfel aan. Maar het zou nationaal beleid... moet het ook wel stimuleren... dat je van afvalstoffen... Uh, ja. Energie gaat maken. Want dat is de toekomst Maar wijfels. Ja. Toch niet de eerste, de beste, nee. notabene nog lid van een regeringspartij die zegt. Als je alleen inzet op kernenergie en kolenenergie ga je het missen. Uh, uiteindelijk ligt het alleen maar dat je uit, uh, uit eigen producten die je kunt maken. Of afvalproducten ja. dat je daar energie maakt. Nou, tweede is de glastaanbouw. Dat is wel een heel uitzonderlijke omstandigheden. dat, dat Die glastuinbouw was net klaar, dat terrein, op het moment dat de economie instort ja. En de prijzen voor de tomaten, paprika's, ook echt kelderden. Uh, het concept is fantastisch. Uh, je hebt geen energie nodig, uh, nee. alles. Uh, we zijn ervan overtuigd uh, dat, daar, uh, dat dat doorgroeit. We zijn nu bezig met een paar hele grote partijen... Uh, en we hopen dat dat uh, initiatief uh, op geld doet. Want dat is wel heel belangrijk voor dit gebied. Ja, absoluut. Niet alleen voor de werkgelegenheid, maar überhaupt. Ja. Toch? Uh, ook voor de afvalstromen. Ik zei al, want daarvoor ja. verdient Yara. nu aan zijn afval... waar ze anders voor moet betalen. Om als je CO2-uitstoot ja. hebt, de lucht in... Ja, moet je, moet je betalen. betalen. Nu krijgen ze er zelfs geld voor... door het aan een ja. ander toe te leveren. Ook voor de overheden van belang. We hebben niet zozeer subsidies gegeven. Maar we hebben wel voor dat... Systeem wat 65 miljoen kost voor leidingen onder de grond... Ja. dat is met leningen gebeurd waar de overheid garanties geeft. Dus als ja. het omvalt, ja, dan hebben de gemeenten, Warmco... dan hebben ja. de gemeente en de provincie een groot probleem... via Zeeland Seaports, want ja. daar zit het. Ja. Uh, okay. En dat betekent dus... Ja, dan wordt de schuld van Zeeland Seaports nog groter dan die nu al is. Oké, okay. Goed. Dat wordt de glastaanbouw, dus dan moeten we gewoon blijven duimen dat dat goed komt. Dat moet echt blijven duimen, want het is een, ik raad mensen aan om te gaan kijken. Het, het is verschrikkelijk mooi. Ja, het is Ze kunnen tracht. ook in het voorlichtingscentrum van de glastaanbouw kijken. Wat we ja. hebben samen met de Belgen, met Gent. Waar mensen opgeleid worden, soms ook met een handicap, om daar te gaan werken. Ja. Het is ook een heel goed werkgelegenheidsproject voor mensen die missie juist wat minder hebben. Oké. Okay. Gaan we even naar muziek luisteren en dan kom ik bij u terug over mensen die het wat minder hebben. Ja. I had to have you next to me From that moment I knew that you'd be all I'd ever need And there's a place inside my heart Nobody's touched before And when I found you I found all that I've been searching for You turned my world As it feels like forever, all I know Yes, I love the way it feels, all I see Yes, how good we are together And I never want to see it slip away I'll never let you go, that's all I know As you've rushed to me, stay with me. Let's put our hearts in the hand of faith Time will tell us if what we got. The way it feels, all I see is how good we are together and I never want to see it slip away. Burgemeester Loning over minder bedeelden. En eerlijk gezegd wil ik van u graag weten hoe het jaar 2011 voor de minder bedeelden in de gemeente Terneuzen er zo'n beetje uit gaat zien. Want vanuit Den Haag wordt er enorm bezuinigd, dat druppelt door naar de gemeentes. En hoe vangt de gemeente Terneuzen dat op? Ja, nou, in Spanje, Griekenland, Ierland, overal zie je zware protestbetogingen. Ja. Zelfs ministers die aangevallen worden. Omdat ze zeggen: ja, er zijn in 2010 en de jaren daarvoor toch heftige dingen gebeurd. Banken zijn omgevallen. En wie betaalt de rekening? De gewone man. Ja. Lagere en middeninkomens. Het wordt verdeeld en daar worden de bedragen gehaald. En er zit nu ook nog een sociaal beleid bij. Uh, die slecht uitpakt, ook voor gezinnen. Uh, en dat is wel het gevolg deels ook van kabinetsbeleid. En waarbij ze in toenemende mate zeggen... u moet maar bij de gemeente zijn voor de oplossingen. ja, ja Het Rijk uh, heeft, uh, neemt allerlei maatregelen, maatregelen en de gemeente, en de mag, de gemeente ze mag ze oplossen. Nou, en daar hebben we ook veel beleid voor... Maar de tegelijkertijd is er ook nog op de wet, maar, eh, WMO heet dat dan, eh, is ook nog eh, geweldig bezuinigd. Dat betekent dus dat je, nou één ding was, zelfs de rollators en dergelijke, dat dreigde nog dat mensen daarvoor moesten gaan betalen. Eh, maar die is er toch uit? En voorziening. Ja, maar er is dan weer voor een amendement in de Kamer aangenomen dat dat niet oh. mag. Okay. Maar het betekent wel dat mensen erop werken, dat ze steeds meer een prijs moeten betalen voor de dingen die ze krijgen. En dat... Ondermijnt dus geweldig de solidariteit. Want als je een ja. ongeval krijgt of ziek wordt of iets dergelijks en je hebt hulp nodig, ja, en dan gaat ook vaak tegelijkertijd je inkomen achteruit. Ja. Uh, en tegelijkertijd vragen ze je dan te betalen voor de voorzieningen die je nodig hebt. Nou, en dat is iets wat, wat mij persoonlijk heel erg erg ergert. Dat ik zeg, ja, zo staat onze samenleving niet in elkaar. Maar hoe gaat de gemeente ter neuze? Want dit is een. Landelijke tendens. We hebben nu eenmaal nu een minderheidskabinet met gedoog en nou, ja. het gedoogwoord woord is gedoog regering of zoiets. Ja. Of het, ja, het woord van het jaar 2010. Maar hoe gaat de gemeente ter dit invullen? Want dat is eigenlijk wat ik graag wil weten. De bewoner van Terneuzen heeft, ik noem maar wat tot nu toe, waren we een van de goedkoopste gemeentes. Ja. ja? Uh, ik heb hier zelden of nooit, natuurlijk zijn er problemen gevallen in Terneuzen, maar het is niet echt dat je nou zegt van, jeetje, wat hebben de mensen het hier vreselijk slecht. Hoe gaat de gemeente Terneuzen om met al die vervelende dingen die de overheid jullie oplegt? Ja, nou gelukkig. Daar hebben we mee te maken. Je kunt er van alles van vinden. Maar met de gemeenteraad, we hebben net vorige maand eh, dat nog eens met elkaar overgesproken, met de negen fractievoorzitters heb ik gesproken. Van, hoe kijk je? Nou, we vinden de collegialiteit best groot, het respect voor elkaar ook. En uiteindelijk eh, zijn we het in een heleboel zaken best wel eens. Niet zoals in andere gemeenten dat elkaar de tent uitvechten. En er zit een heel hoog sociaal gehalte in. Eh, wat de wethouder eh, ontwikkelt eh, meestal. Want meestal zitten bij de wethouder sociale zaken en WMO en welzijns- en jeugdbeleid. Bij COVERSCHAIC of het andere case-lifting. Mm -hmm. Maar eigenlijk heeft hij altijd de steun van alle partijen. Van links ja. tot rechts zou ik willen zeggen. Ja. En lokale partijen en landelijke partijen. En de, de, de, de lijn is eh, participatie en activatie van wie wat kan doen. Al is het vrijwilligerswerk of wat ja. dan ook zo. Uh, want dat is belangrijk dat je sociaal actief blijft, blijft als mensen. Ja. Dat je je contacten blijft houden. Uh, maar wie het niet kan en wie hulp nodig heeft, die moet je helpen. Maar dat gebeurt wel met een kleiner budget. Ja. Uh, en dat betekent dus dat we in toenemende mate keuzes moeten maken. En toch kijken van komt het wel op de goede plek terecht. We kunnen minder leuke dingen voor mensen doen, zoals dat heet. Ja. Uh, het wordt wel zwaarder en moeilijker. Uh, en daarin moet je als woekere, maar we zullen blijven vechten als gemeente... Om, uh, om het toch ook aan de onderkant goed te houden. We hebben daar nu wel deels een keuze voor gemaakt, moet ik zeggen. Door, um, althans politiek, uh, vorig jaar... Ja. burgemeester maak ik daar niet al de onderdeel van uit... maar om te zeggen, nou ja, we gaan de lasten wat verzwaren... Ja. Uh, door uh, een rioolheffing in ja. te voeren... en de OZB-belasting wat aan te passen... dat we eigenlijk zeggen... we willen in de voorzieningen niet terug in de gemeente. Maar we vragen uh, van iedereen iets meer. Nee. En ik moet wel eerlijk zeggen... als je daar goed op nakijkt... zullen het vooral de mensen zijn met de koophuizen... die daar deels grotendeels de rekening betalen. Of de woningbouwverenigingen... want de ja. eigenaars van de woningen... want de, de grondslag ja, okay. is... De OZB, de ontroerende zaakbelasting. En dat zijn toch vooral de mensen die woningen hebben. Maar daar is niks op tegen om elkaar te helpen, toch? Nee, dat is ook niks. Dat is solidariteit. solidariteit. Uh, en die willen we best hebben. Ja, en uh, dat is ook belangrijk. Uh, en die houdt de samenleving ook een beetje samen. Maar je merkt wel dat er een geweldige ondermijning in de so aan de solidariteit uh, gewoon aan de kant is. Want iedereen komt voor zichzelf op tegenwoordig. Maar, ja, maar iedereen kan niet voor zichzelf opkomen. Nee. Uh, ik vind zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid is een belangrijk begrip. En van mensen die dat kunnen, mag je ook vragen dat ze meedoen. Maar je moet ook be soms begrijpen dat om bepaalde redenen waar mensen niks aan kunnen doen, iedereen niet kan bijdragen, maar hulp nodig heeft. Nou, en dat is wel eens doorgeschoten dat de verkeerde mensen hulp kregen in het verleden. Nou, die moet je eruit halen, maar zorgen dat je bij de goede trek komt. Dus als ik het... Mag samenvatten, meneer Loning, ziet u uh, zeg maar, uh, het jaar 2011 voor de bewoner van de gemeente Terneuzen eigenlijk best wel zonnig in? Ik zie het zonnig in als we maar niet te veel naar de OZB-aanslag kijken. Uh, <laughs> maar daar krijgen maar ze ook wat voor keer. terug. Uh, we hebben, houden onze zwembaden. We houden ja. onze voorzieningen. We willen ook de voorzieningen als tafeltje, dekje voor de ouderen houden. En al die maatregelen die getroffen zijn. En ook nog individueel maatwerk kunnen leven voor degene die het nodig heeft. Ik bedoel, aan alles hangt toch een prijskaartje? Ja. Dus als we al die zwembaden willen houden en inderdaad allemaal willen kunnen zwemmen... en tafeltje, dekje en nog veel meer andere voorzieningen in de kernen... overal hangt een prijskaartje ja. aan. Ja, en... Dan mag je ook soms ook wel eens het besef hebben dat je dan toch in een gebied woont waar ook de zeg maar, ziekenhuisvoorzieningen goed zijn, de onderwijsvoorzieningen zijn en uh, dat we dat ook allemaal hebben. Dan is het en hier dus goed wonen en leven. Maar ook. je moet elkaar wel wat gunnen. Dus zeg je buren, is wat vaker gedag en uh, maken is wat iets meer een feestje van in het leven. Gaan we doen. Hartelijk bedankt, meneer Loning, burgemeester van de gemeente Terneuzen graag gedaan. En ik hoop ook dat voor Terneuzen FM een heel goed jaar wordt. Dat hopen wij ook. Muziek en informatie. De hele dag door. Luister naar Terneuzen FM. De hele dag door. There's a little black spot on the sun today. It's the same Is a black head Is van steen maar gebouwd met de liefde van het land eromheen? Ze weerspiegelt gevoel, ze kleurt je gedachten, geeft woorden, reden en je daden, een doel. Dit is mijn leven. Dit is mijn stad, hier voel ik me veilig, hier ligt mijn hart. De straten en de pleinen, ik ken ze allemaal, dit is mijn verhaal. Laat me maar gaan, ik kijk over grenzen die al lang niet meer bestaan.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 als een dag in de zon. Hier ligt mijn verleden waar ik ooit begon. Je kunt hier oud en jong zijn, want ze spreekt dezelfde taal. Dit is mijn verhaal. Dit is mijn verhaal. Terneuzen FM? Mail naar adverteren apenstaatje terneuzenfm.nl Straks meer muziek en informatie uit de regio. Nu het nationale en internationale nieuws. Goedemorgen, dit is het Novumnieuws op Terneuzen FM. Ik ben Loes van der Schaft. Bij een botsing tussen twee.